Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een oud verpleegkundige van een ziekenhuis in Assen... die wordt verdacht van het doden van meerdere patiënten ontkent. Dat zeggen zijn advocaten. De man werkte op de corona-afdeling van het ziekenhuis... en zou tegen GGD-medewerkers hebben gezegd... dat hij het leven van zo'n 20 patiënten had beëindigd... omdat hij hun lijden te heftig vond... De man zegt nu dat het hele verhaal onzin is. Gisteren werd hij al vrijgelaten, maar het Openbaar Ministerie ziet hem wel nog steeds als verdachte in de zaak. De politie in Hongarije heeft een supporter van AS Roma opgepakt voor het belagen van de scheidsrechter van de Europa League finale gebeurde gisteravond op het vliegveld van Budapest. Boze Roma-fans vonden dat de scheids niet goed had gefloten. Dat zijn beslissingen in het voordeel waren van de tegenstander Sevilla. De arbiter en zijn familie werden uitgejouwd, geduwd en bekogeld. Ah! Uiteindelijk werd hij door beveiligers weggeleid. Roma verloor die finale trouwens na strafschoppen. In het Brabantse Dongen is een parkeerruzie flink uit de hand gelopen. Een man ergerde zich groen en geel aan een auto die voor zijn deur stond geparkeerd en besloot daarom in te grijpen. Hij tilde de wagen op zijn shovel en reed ermee weg terwijl de eigenaar van de auto erbij stond. Die auto die raakte beschadigd. De man is opgepakt. En met de nieuwe app Timu krijg je gratis spullen. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Ik weet niet of jullie Temu kennen of hoe je het ook uitspreekt. Een kleine bestelling, een medium bestelling. Gewoon helemaal gratis gekregen, mensen. Je kan spelletjes spelen om gratis product te krijgen. En om ze te krijgen moet je je vrienden of familie uitnodigen met een unieke link. En als je die dan met genoeg vrienden of familie deelt, dan krijg je je gratis product opgestuurd. Ook apps als Shane en AliExpress gebruiken zo'n systeem. Maar de Consumentenbond waarschuwt dat gratis nooit echt gratis is. Het Chinese bedrijf dat achter die app zit gebruikt jou als gratis shopper. Eigenlijk als reclamezuil, zeggen ze. En het weer nog grijs, maar ook steeds meer opklaringen vanmiddag. Af en toe wolken, maar ook behoorlijk wat zon. Het wordt 16 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zfm.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 And I would walk. I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream. I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, I go out well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home and come home, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm But... Ik word altijd zo verschrikkelijk vrolijk van een nummer, hè? Echt. Het is ook een heel vrolijk nummer. Het is een heel vrolijk nummer. Ja. En dan, dan heb ik altijd echt gewoon de, de, de neiging en de drang... om mijn wandelschoenen aan te trekken. Ja. ja ik iedere keer strijk, ik, Ja, ik kom ik op hetzelfde probleem. Uh... Goedemorgen. Ik kan namelijk... Goedemorgen. Ik kan namelijk niet strikken. Ja. Ja, goedemorgen. Aaron. Was jij er ook weer, kleine man? Ja, ja. Het dat was gezellig, hoor. Dat ik weer binnen kon, kon, kon komen. De deur was los. Ik kon er zo in. De deur was open ja, Bij mij thuis zegt de deur is los. Of hing er een touwtje uit de brievenbus? Ja, er hing, ja, hing ook een touwtje uit. Daar ben ik wel gewend. Bij, bij, bij thuis hangt er ook altijd een touwtje uit. Ja, ja. Dat ja, ja. was makkelijk. is leuk. Kijk, er is ook al een jaar geleden. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Helemaal ik compleet. Nou, ik voel, ja. voel me hartstikke fit vanmorgen. Ik denk, nou kan ik nog wel eens even zonder die traplift. Kan ik wel eens proberen om, of ik gewoon zo weer zelf boven kan komen. ja. En lukte het? Ja, wat leuk hè? Ja, nou, je wat bent daar. En, en zonder lift hè? Zonder lift. Ja. Ja. Ook nog. En ik voel me zo fit. Echt vanmorgen dat ik ze bij mezelf denk van nou, nou moeder zo fit ben je nog tijden niet meer geweest. Nee. Nee, klopt nou, allemaal. Je bent, je bent normaal bezig. Je zit als een zoutzak op de bank. Nou leuk. En hoor, hoe hoor. komt dat? Wel, hoe, kom bank. hoe komt dat? Nou, ik weet het niet. Het is dus, dus mijn zoon die dus zegt, die moet altijd afkatten. Die kat me altijd af. Ja, valt nou, is... mee, mama, valt mee. Nou, weet je wat? Ik krijg een bak koffie en dan gaan wij even naar het weer toe. Want het wordt uh, hartstikke uh, mooi maar... weer van het weekend. Harm even eventjes even rustig aan. En mama, uh, ga maar even naar de keuken samen. Neem een bak koffie. En een krakeling En een, erbij. een krakeling. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, kom zo weer terug. Nou, ik, uh, ja, ik denk, uh, zullen we het weer even doen? Ja, nee. laten we het weer maar even doen. Even kijken, kijken of dat lukt. Heb je ja. nog een mooie, mooi deuntje erbij? Ik haal even mijn viool uit de koffer. Moment. Ja. <laughs> Komt hij? Nou. Met zulke muziek dan wil je toch wakker worden. of het nou regent, sneeuwt of stormt. Of, dat maakt allemaal niet uit. Nee. Als er deze muziek eronder ligt, dan is het allemaal goed. Maar ik heb goed nieuws, luisteraars. want uh, vanochtend zijn er dan nog wat wolkenvelden boven het land. en lokaal kan het zelfs een beetje. kan het een beetje grijs aandoen. Maar in de loop van de ochtend, ja ja, dan. Uh, Wordt de wind uh, noordoostelijk en dan komt er uh, iets uh, drogere lucht onze omgeving binnen. En de bewolking begint daardoor vanuit het noordoosten geleidelijk op te lossen. Of te breken, zoals u, uh, als u die term liever gebruikt. Waarna de zon meteen doorbreekt. Vanmiddag wordt het uh, ook in het zuiden en westen steeds zonniger. In een horizontale strook, dat is toch van links naar rechts, willen we een horizontale strook? Uh, daar ligt er, Als je op je zij ligt, niet? Oh, dan is het oké. Okay, dan, dan is het van boven naar beneden. Ah ja, ja. ja. oké. Okay. Nou, in een horizontale strook, strook boven de, het midden van het land ontstaan er stapelwolken. Dus daar uh, zal de zon soms weer even achter de wo uh, wolkjes verdwijnen, maar. In de tweede middag losten al die stapelwolken ook alweer op... en dan wordt het, uh, ja, het hele land wordt gewoon uh, zonovergegoed. Lekker, lekker. Ja, heerlijk. Mm. Mag ik wel weer een smink halen van mijn geboddiepeinte suit straks? Of, ja. <laughs> ja, ja, ook dat, ja. ja. ja. Goed advies, ja. Uh, de noordoostelijke wind is eerst zwak tot matig... Uh, maar trekt in de loop van de middag wel iets aan... en wordt dan matig in het binnenland en soms vrij krachtig aan de kust... Uh, dan heb ik het over drie tot vijf bovooi. Uh, in het binnenland uh, wakt het op naar zo'n 20 tot 22 graden. En in de kustregio's wordt het 16 tot 19 graden, luisteraars. Oh. Vanavond en vannacht. Als u ligt te slapen is het vrij helder. Maar mocht u toch nog een ommetje willen maken zo laat op de avond... dan is het dus uh, uh, een weekje wat draait uh, nog iets verder naar het uh, noordoosten... Uh, tot het oosten. dan is het dus wat frisser wind is dan drie tot vier bevoor en vanuit de hoek er wordt uh, iets warmer lucht aangevoerd. Ik weet niet welke hoek staat er niet bij. Uh, in ieder geval... Jawel, hier, dit, ja, wat sta, hier staat het wel, maar daar heb jij niks aan natuurlijk. Nee, daar heb ik niks aan. heb je niks aan. Nee. Nou, ja, ga maar verder. Nou ja, goed. Uit de hoek wordt, het wa wordt warme lucht aangevoerd. Het zal u een zorg wezen welke hoek als het maar aangevoerd wordt, gevoerd, die warme lucht. En warm. Uh, ja, precies. Ondanks uh, de opklaringen wordt het dan niet kouder dan een graad of tien. Nou, is dat, is dat eigenlijk koud? Tien 10 Tien graden is helemaal niet koud. koud. Nee. nee. Al, nee. Ja. Morgen blijft een noordoosten tot oostenwind droge en relatief warme lucht bij ons aanvoeren. En dan is het ook weer stralend weer met volop zonneschijn. Temperaturen die smiddags oplopen naar 20 tot 24 graden. Ja. Dat is dan niet normaal. Nee, morgen. Weer van 0 goed, naar 100. Goed, ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Alleen op de Wadden. Ja. De wadden, ja, Op is het de wadden. Daar blijft de temperatuur iets achter. Slechts 17 graden op de wadden, Wim. Niet veel. Dus uh, zet je boot toch, of je vaart naar Tesla morgen af. Jammer. Rrr. Zondag. Zondag. Dan draait de stroming weer iets meer naar het noorden. En daardoor komt vooral in het noorden de temperatuur wat, la wat lager uit. 15 tot 19 graden. Hoeveel? 15 tot 19 graden, ja, ongeveer, ja. En dan trekken de wolkenvelden vanaf de Noordzee het land op. Op de Warren dan waait uh, uh, ook een stevig windje met daar af en toe de windkracht 5, maar liefst. In de rest van het land is het wederom zonnig en warm en met 18 graden langs de westkust, 21 graden in Utrecht en 24 en mogelijk 25 graden in Weert. In Weert, oh, in Weert. Ja. nee, in Weert. Dus nou, dat is Brabant nog, dat is Weert. Nee, Weert is Limburg. Is dat het Limburg? Al? Lieve loopen, hè? Dat is limperig. Luisteren. Ja. Ah ja, zo. Nou ja. ja. <laughs> Na het weekend luisteraars, daar verandert er uh, vrijwel niets aan de situatie. De hele week ligt er een hoger drukgebied met de kern in het, uh, noord, ten noordwesten van onze omgeving. En daardoor blijft de wind nog minstens een week uit noord tot noordoosthoek waaien. Het blijft koud. Koude wind, hè? Is dat ja, koude wind? Koude wind noord. noord. Over de zee komt weer. Uh, ja. hey, de grote verschillen tussen het noorden en het zuiden blijven daardoor aanhouden. In het zuiden is het de hele week vrijwel de hele week zonnig en droog. Met maximaal van 22 tot 26 graden. Uh, volop zomerweer dus. En in het midden van het land daar schommelt de temperatuur rond de 21 graden. Dat is ook nog lekker hoor. Daar hoef je ook geen jas aan volgens mij. Nee. nee. Dat is wel jammer natuurlijk. Mm. Ja. Heb ik het gehad? Zo eens even kijken hoor. Uh... Ja, ik weet het eigenlijk Ja, in het of... noorden op de westelijke stranden is het beduidend frisser. Dan kom je ongeveer 15 tot 20 graden. Ja. Uh, en de laatste temperaturen, de laatste waarden op de wadden... en daar hadden we het net al over, daar is wat kouder... en dan trekken regelmatig wolkenvelden vanaf de Noordzee binnen... die vaak ook weer oplossen in de loop van de dag. Dus ja, al met al kan ik zeggen, je kan erop uitgaan... want het is, uh, ja. het is gewoon lekker weer in, in zijn algemeenheid. Ja, ja nou, ik ben, uh, ik ben heel erg blij mee. Bringer of good news, zeg ik dan maar. Ja, nou, leuk toch? En, uh, nou, hang mijn winterjas nog maar even in de kast. Mag ik blijven? Je mag blijven, maar ah, gelukkig. Maar mag ik, dan, mag ik dan eindelijk die schaats af doen? Want er... Uh, is ja, gemeten ze Klemmen ze een beetje. Wat zeg je? Zijn het Noorden? Uh, nee, ze komen uit het Westen. Oh. Ja. ja, volgens mij hadden we deze al gehad. Dat weet ik niet zeker, maar uh, volgens mij hadden we deze al gehad. Dacht ik. Goed. De volgende, ja.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 And I can take or leave it if I please The game of life is hard to play I'm gonna lose it anyway The losing card, I'll oh, someday lay. So this is all I have to say our skin, it doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it breathe, suicide is painless, it brings on many changes, and I can take on Two-Side Spelers, ja. Even kijken of ik nog iets... Wel bekend, we gaan even kijken of Gerry nog iets heeft, beste luisteraars. Ja, en het mooiste is, want Gerry heeft de koptelefoon nog niet eens op, zie ik. Ja, maar ik kan het ook zonder. Echt waar? Ja, dat ik kan. Het Mij lukt dat niet. Als ik, als koptelefoon nee, ik abzet, niet? Nee. de koptelefoon afzet, komt er geen zinnig woord uit. Nee. Nee, nee, ik kan het zonder. Charles, zet je koptelefoon eens op. Ja. Die heeft hij al op. Oh, sorry, ik zag het niet. Goeie, goeiedag, Gerry. Ja. Ik, ik, ja, ik mijn mama zit nog in de keuken. Die komt zit zo er nog hard. koffie te drinken? Maar die mama vroeg wel... is er voor ons nog wat leuks te beleven bij Pluspunt? Uh, ja. Uh, er is altijd uh, koffie drinken daar. Hè? Ook voor de oh, gezelligheid. Zie je, dat zie hier ook in de studio. Ook ik ook heb net in de gezellig. keuken een bakje genomen. Lekker hoor. Maar daar komen allerlei mensen. Komen daar, uh, dan. Ja, hier een, in de studio zitten ook allemaal mensen. Ja? ja hoor. Maar niet zoveel. Jij bijvoorbeeld. jij bent ook een mens. <laughs> ja, Wist je ja, ik ben een mens, Ja. Jou. Maar water, er komen komen niet. Ja, ja, van ja, we er ook een mens. Laat me er alsjeblieft buiten. Ja. Maar je hebt Ja. Ik wil nou wel Hallo. Hallo, ik wil Hallo. Ja. Hallo, wat, wat voor ons in Pluspunt nou het leukste is om te doen. Um, nou ja, je hebt de locomotief. Dat is een um, locomotief in Pluspunt. Het hetelijke locomotief. Oh, dat hetelijke loc de de locomotief. En dan in de blauwe tram. Hè? In de blauwe tram. Ja, okay. en, maar dat gaat eigenlijk, dat gaat voor mensen die dus graag mensen willen ontmoeten. Hè. Inwoners mm -hmm. die mensen willen ontmoeten. En die van gezelligheid houden en activiteit. Maar ook ja, als je dan geestelijke of lichamelijke gezondheid is dan geen probleem. Ook als je wat die, die beperking hebt, dan kun je daar ook gewoon aan deelnemen. Goedem. Dat is zo heel... Ja, oh, ja, als, je ja mooi, je als je een geestelijke beperking hebt, ja. kun je dat ook. Je ja, kan ja. er gewoon. Nou, een, mama, hè. iets op ja. katten. En dat is dan ook elke dinsdag van 10 tot 12 in uh, de blauwe tram natuurlijk ook. Daar, vandaar heet dit ook de locomotief. Je kan instappen wanneer je wil. En je kan ook weer uitstappen. Geweldig. Ja. Ja. Dat, is, dat is dus een leuke gedachte erachter. En, de volgende, en... Maand is, de volgende maand is het dan de luchtballon? Nee? Nee, die je... Locomotief, luchtballon, nee. Oh. Goed. Nou, van, ik vind het wel goed bedacht. Ja. Bij dat kost 2,50. En dat is inclusief koffie en thee. En altijd iets lekkers. Er wordt altijd iets lekkers zelf gebakken. Altijd. Oh. Ja. Dat doen dan ook weer vrijwilligers bij, uh, mm -hmm. bij Pluspunt. Ja. Maar uh, dat heeft de locomotief. Dus dat is ook altijd wel leuk om uh, in te stappen. Ik zie er helemaal niks meer van. Weet je dat? <laughs> de zon schijnt ik heb echt helemaal niks van weet je dat we Stevie Wonder te gaan stellen voor Happy Birthday <laughs> nee wie is er jarig? niemand uh, uh, nog niemand nee. um, wat even kijken dat was de locomotief de eetluk hebben we gehad je kan elke woensdag kun je ook inlopen voor koffie en dergelijke uh, dat is de open koffietafel de open koffietafel, de open, koffietafel. De open koffietafel en hoeveel ja. gangen is dat die hebben geen gangen nee dus daarom is die ook open gewoon in de kamer zeg maar ja. Ja. ja En dan kun je dus voor een babbeltje en een bakkie. Zo een, heen, dan. Een, bakkie. Ja. een bakkie is haars he, eigenlijk. He. Is dat haags Is haars. Bak, bak, bak, wat wat nou lekker. Bakkie koffie, ja. lekker. Ben, ben jij wel eens getuige van die bijeenkomsten? Soms. ja Want, <kwijnt> uh, Wat is nou de gemiddelde leeftijd van de mensen die daar komen? Hoog. Ja, veel, veel, uh, Oudere, 65 plus. Ja. Ja. Maar dat is dan ja. geen getal? Hoog? Nou ja, hoog. Hij zegt, wat is de gemiddelde leeftijd? Dan zeg ik hoog. Nou ja, dat mm -hmm. is dan tussen de, nou ja, 65... Want, boven de 70... Ik, uh, ik, ik vraag dat, omdat je op het Maar Niel... je kan ook, als je 50 bent, kan je daar ook... Uh, maar dat doen ze niet. Ja, maar, die... maar uh, er wordt... Uh, <coughs> op het Nationaal Niels... af en toe beweerd dat er ook een hele hoop... jonge lui, zelfs in de 20... <coughs> eenzaam zijn. En, en ja. en, uh, dat klopt, maar die, die, die, gaan, die komen niet... Niet in dit soort... Nee, dat is nee. heel raar. Ja, ja. Het ja is heel die, raar. Toch een, die zitten in hun eigen bubbel, hè? ja. Dat, uh, ja. Nou heb je bij Pluspunt wel een jongerenafdeling. Hè? Dat is mm -hmm. heel bekend ook. Dus jongeren, ja. kunnen mensen, jongeren kunnen daar ook altijd terecht. Ja. Kunnen ze dingen doen en zo muziek maken. Weet ik wat allemaal. Dat doen ze dus wel. Ja. Maar het lijkt me maar... juist leuk. Want dat... Dus zie je ook vaak als bijvoorbeeld uh, scholen bezoek brengen aan een uh, verzorgingshuis. Ja, ja, dat ja. dat, dat uh, kinderen en ouderen. Uh, de ouderen worden helemaal goed. blijven die kinderen. Hè? En die kinderen vinden het heel leuk. Ja, klopt. Om ja, het met ja. ouderen uh, te schrijven. of weet ik. Ja, dat gebeurt ook wel. Incidentieel ja. gebeurt het ook wel. Ja. Maar jongeren, ja. Je, krijg, je krijgt ze niet. Je krijgt ze haast Maar jongeren, nee. de, de jongens hebben die een eigen, hebben in hun eigen wereld. Ja, ja, ja. Ik weet wel, toen ik nog jong was, mijn naam nou was jong. Ja, van niet ja, heel lang geleden. Yesterday. Natuurlijk. Yesterday. Uh, toen heb ik uh, ooit eens met vuurwerk gespeeld en dan kom je bij bureau halt. Ja. En dan, uh, moet, je, dan, dan moet je dus uh, vrijwilligerswerk doen. Je moet gaan vegen of zo en, uh, ja. Ja. en. Taakstraf is dat Dat was een taakstraf ja. en uh, ik heb twintig uh, jaar zieuwem gekregen. What can I say?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 Do, still loving you. It's all a dream. En toen was in één keer het nummer afgelopen. Dat was er in die tijd. De, de, de nummers, nummers zijn in één keer afgelopen. Je verwacht het niet. Goedemiddag. Ik, ben, uh, ik kom even binnen voor hey, een... Hey, hey, een dat, is ja. dat is lang geleden. Dat is lang geleden. Ik zal je vertellen. Ik heb uh, een leuke muziek. Uh, weekend achter de rug op mijn strandpuffeltje op de kool. Ja. ja, En ja. allemaal ja. Tijne Sturner. Tijne Sturner nummers. Wie? Oh. Tijne Sturner. Ja, ja. Ja, ik nee, je... ik, snap, ik, snap wat je, ik snap waar je heen wil, maar dat, dat gaat nu even niet op. Nee, maar dat was hartstikke gezellig, joh. Dat was. Simply de Best was ze en. Uh, en, uh, <laughs> en uh, pa, uh, trotse Marie. Ah, ja, ja, ja. ja, ja. ja ik, ik, ik, ik vertaal het maar even, want anders begrijp je het niet. Nee, doe het maar, doe het maar. Ja, ik wou anders zeggen, doe het maar niet, maar je hebt dat gedaan natuurlijk, ja. Maar nou, ja, is ja. dat meest is ook, Dat schijnt dood te wezen. Ja, ze is overleden. Hartstikke dood, dat is jammer, ja. is dat natuurlijk, ja. hè? Dat eh. Uh, is die man van dat strandpaviljoen nog hier? Wat, wat, wat is vet, Ja. Ja, uh, nou ben je hier toch priester, maar uh, we, we, we, we hebben een sauna op ons strandpaviljoen. Is God nou ook in de, in de, in de, in de sauna? Ja, zeker, God is zeker in de sauna. Nou, dat, dat kan niet, want ik lieg we hebben een sauna. <lacht> ja, ja. Nou, ik grijp nu even in. Ja, dat je mag in grijp, Ik geef je een bak koffie. Ik had aan jou willen vragen of jij iets hebt van Tina Turk. Ja, dat wat heb ik niet. Al. Alleen de omstandigheden waarom ik, waarom ik dit klaar heb staan. Inderdaad, dat ze overleden is. En, uh, dus weer een rockstar, weer een icoon. En uh, weer ja. eentje waar we allemaal groot mee geworden zijn. Ja, ja dat kan Zeker. je wel zeggen. En uh, dat mensen, als er iemand een moeilijk leven heeft gehad. Ondanks de succes en het geld wat ze heeft. En, uh, is het geen fijn leven geweest? Nou, ja. ja, niet de laatste periode. Nee, nog. de laatste periode niet. Maar ja, goed. Nee, toen is... kwam de gezondheid, ja. uh, die, die, uh, ja, dat, dat liet er in de steek. Ja. Dus uh, ik heb een nummer klaarstaan. En uh, ja, die draai ik op een alle fans natuurlijk. En uh, um, ik vind een van de mooiste nummers, voor mij goed persoonlijk, wie ben ik? Uh, van Tina Turner. En die wil ik graag draaien, als jullie dat goed vinden. Nou, vinden we het goed. Ja, Moeten ja, we, het we nog over vergaderen of kunnen we zeggen? Nee, ik vind het goed. Ik okay. vind het goed. Ik vind okay. het goed. Ja. U kunt we gaan. You know? Even aan de aan, I think you might like to hear something That's from us. Job, nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing. Nice and easy.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 We gaan en uh, er komt de dag, dan uh, zien we elkaar allemaal weer. En ik zeg net al van, als je dan denkt van. Uh, als je er gaat en je denkt van, nou ja, goed, uh, dan heb ik rust nou vergeten, maar want alle herrie zit boven. Ja. ja. En herrie, met herrie bedoel ik dan de muziek, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, Dat is geen herrie natuurlijk. Nee. Ja, ik heb nog uh, afgelopen woensdag in het programma tussen Epivloed gedraaid dat nummer van. Uh, wat was het nou? Uh, George Michael. Met Freddie Mercury, een uh, soort tribute. Ja. Ja. Hoe uh, heet uh, dat nummer nou? No. een van de bekendste, noem jij eens wat titels? Van, van wie? Van Freddie Mercury. Ik denk dat je Somebody to Love bedoelt. Ja, I'm Somebody you. to Dat is tien punten. Ja, hartstikke goed. Nee, so maar he, die, uh, die werd gecoverd door George Michael... tijdens een uh, tribute to F uh, Freddie Mercury. Freddie, en een paar jaar later was George Michael... Uh, was er ook niet was meer. Ook was hij ook niet meer, dus, dus, nee, nee. Nee, want dat ja, dat is ja. zo gaat dat. Niets is gemaakt om te blijven. Nee. Nee. Ik moet nog heel even snel, want anders denken de luisteraars, Waar blijf je nou met je verhaal over die hooligans? Uh, ik niet weer slaan. Nee. Ja, nee. Oh. Ik, ik was dus in Alkmaar voor een rapportage op een heel ander gebied, gewoon een soort Oeralfestival om mijn kinderen die daar allemaal uh, uh, ja, leuke dingen konden doen uh, in, in de natuur. Dat was het was een Victoriepark Park en Alkmaar en. Uh, Zingen songwriters, traden erop, enzovoort. En toen belt mijn collega op... van ja, er is in Alkmaar van alles aan de hand... want de, uh, West Ham United speelt er aan 67 Kan jij wat sfeerbeelden maken? Dus toen ben ik naar het Waagplein gegaan... en daar waren allemaal hoolikas in het zwart gekleed... En die staken vuurwerk af, zeer vuurwerk, en, en uh, gooiden een beetje met bier en zo. Maar tot mijn verbazing, want ik kwam daar met mijn camera... en meestal als ze een camera zien, dan denken ze van... oh, je bent een journalist en uh, wegwezen hier. Maar uh, die traden mij uiterst vriendelijk tegemoet eigenlijk, die man. Dus, dus ik heb niet zoveel problemen gehad met die, uh, met die hooligans. Alleen toen ik op het station kwam... en toen kwam er nog een trein van West, uh, West Ham United... En er stond ook een hele leger uh, uh, een mobiele eenheid met allemaal van die schilden, en die wapenstokken. Komt er zo'n zo zo uh, mobiele eenheid? Is dat niet beangstigend als je dat dan zo hoort? Ja, ziet, nou ja, goed. Ja. Ja. Ja, maar er kwam, kwam zo'n uh, figuur naar me toe, echt waar hoor. Die, die uh, legde zo. Uh, zo ik bedoel iemand van de mobiele eenheid. Ja, ja. Met zijn schild in de wapenstok. Ja. Die legde zo zijn arm om mijn schouder en zei, zegt: Kom maar, opa. <laughs> en, die, en die leidde me zo naar de trap toe. Oh, de top, rol zo'n... Dat is toch uh, mooi dat ze dat doen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, maar ik heb eigenlijk. Uh, wat, wat er s'avonds in het stadion is gebeurd... Uh, daar is natuurlijk een heleboel... Het was uh, wel heel erg, ja. Vechtpartijen, ja, heel erg. en een gesloopt enzovoort. Maar dat heb ik eigenlijk in het Alkmaar Centrum uh, die dag niet meegemaakt. Dus nee, nee, dat nee. vind nou, eigenlijk dat Mooi mee. dat je dan uh, geen, ja. uh, geen last hebt gehad van... Uh, ja. Maar, ja, maar ik nou, heb een van die, die hoolikas... stuur me net een berichtje... Ja... En uh, dat is de mannetje die, uh, die uh, iedereen heeft tegengehouden tegen jou. Want ze vonden het wel een beetje sneu natuurlijk. Ze hadden nu staan. En uh, ik zeg, nou, wat voor nummer had je graag willen draaien dan? Willen gedraaid willen hebben geworden, geworden voor, uh, voor Charles En zeg, uh, dat dat nummer. Ik heb het opgezocht. En ik wil dit graag uh, namens die hooligan uh, voor jou draaien dan. Sonny en Cher, wie kent ze niet? Wie is er niet groot mee geworden? Ja, ja zeker. Cher, die zingt nog steeds, hè? Die ja. Cher zingt ja. nog steeds. Ja, ja. ja je ziet ze niet dat ze oud worden, hè? Nee, ze blijft eigenlijk. Nee, die een is, een beetje, die, maar die, die, die is helemaal met. Uh... Ja, die is wel uh, cosmetisch, wordt ja. die in elkaar uh, gaan, aan elkaar gehaald. Uh, ja, Ik dacht, ze is dus in, in elkaar geslagen, maar dat is een ander verhaal. Nee, dat gaan we niet doen. <laughs> nee, nee oké. Okay. Maar de, nou, stem, ja. de, de stem blijft uh, krachtig. En, uh, ja. Ja. ja, ja. Nee, maar dat, uh, dat, is, dat is inderdaad zo. We hebben een verzoekje, beste oh, mensen. Dan is er zeker om gevraagd. Waarschijnlijk wel. Ja. <laughs> en, uh, nou ja, goed. Uh, jongens daar uh, in Amsterdam, jullie luisteren ja. maar. Ja. Dat is uh, een hele grote afdeling. Ik mag uh, geen namen noemen van het bedrijf, PPG. Ja. Dus, uh, nee, nee, ik heb niks gehoord. Jij, nee. Jij, nee, nee, nee, nee. nee. Uh, niks gehoord, nee. nee. nee. Dus, uh, nee. ja jongens, uh, voor de PPG doen we. Wat is, wat, is, wat is dat voor bedrijf? Pe Pe Pe Pe dat kan ik niet weten hoor. Welk bedrijf? Paperclips. Pe pe Paperclips, pe ja, de paperclipfabriek. Die worden daar gemaakt, ja. hè? Die worden daar Hoor, Wat leuk, Wat Wat leuk dat jullie luisteren daar in, in Amsterdam. En wat voor bezoekje hebben jullie dan? Want dat willen we weten hebben. Ja. ja, nou, ik zeg, luister maar mee met PPG. Nee, nee, nee, dat is niet Ja. Ja. <hij laughs> Where it began I can't get into knowing But then I know It's growing strong Wasn't the spring And spring became the summer Who'd have believed You'd come along Hey.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 Watchin' more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 gezellig. He, hè, Neil Diamond, het is, nieuw, uh, nieuw Diamond, er is het altijd gezellig. Dat is uh, ja. Ik ja, weer, ja. Ik weet ook weer ik weet ineens ook weer wie hier in Nederland uh, die uh, Neil Diamond precies kon inviteren. Echt, er hoorde bijna geen verschil. En wie was dat dan? Ari Starkis. Ari is een zanger. Ja. Maar Aristakis heeft ook ten tijde dat al die uh, uh, nummers opgenomen werden van de Stars of 45, ja. een Beatle medley en een Rod Stewart medley, en, uh, mm -hmm. maar ook een Neil Diamond medley, heeft hij dat ingezongen. En het was, dat was bijna niet ver echt hoor. Nee, is, soms is het wel heel erg. Uh, ja. En het is wel leuk om te melden, en, uh, niet omdat ik nou verwaand wil doen, maar ik heb met Aristakis vroeger gespeeld. Nee, maar knikkers? Uh, af en toe tussendoor, als ik, als ik niet met Ruud hoefde te spelen, speelde ik met Arstakers. Ja. Want die, die had ook uh, klu klusjes uh, op feesten en partijen. Ja, ja, ja. Dan speelde hij toetsen. Uh, en jij drummer. En, en, en ik drummer. Leuk, ja. Hello. ja hello. Maar jij bent toch een, een beetje een allrounder ook, hè? Ik, ja, joh, ik ben over. Ja, ik ben berucht. Kijk, dat jij. jij, dat kwam, jij kwam uh, uh, <laughs> <laughs> Doordat jij drummer bent, hè, veel met stokjes ben oké een oké nadeel ervan. Of ben ik drummer? Oh, dat is weer een nadeel. Heet dat dat. jij geen Chinees restaurant maar inkomt. Je zit altijd met die stokjes Met die te stokjes, ja. ja. ja, ja, ja. Dan gerammelt die tafel. Ja, jij? Ja, ja, Ophouden! Jij zit ook altijd met je stokjes te spelen. Ja, goed. Nou, let maar even niet op hem, let maar even op mij. Ik, oh my, wat een humbug heeft die man toch? Oh, werkelijk. Die komt nou als onder de blauwe tram, wat lachen. Ja. Nou, uh, stukje, stukje muziek maar weer, hè? Uh, With your masquerading And you Always contemplating What to do In case heaven has found you Can't you see That it's all around you So follow me Hey, come on, babe Follow me I'm the fight, -fifer. Follow me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 Ja. Welle, wie waren dit nou? Crispian Sint-Pieters. Oh, de Crispian Sint-Pieters. Ja, die, ja. Oh, Maar je had ook de groep, de Jets uit, uit Utrecht. Ja. En die hebben hem ook opgenomen. Ja, dat klopt. De Pijpijper, uh, hè? Ja, die, de, de, de, ja. De ja, precies. Ja. ja. Ja. Alleen de Jets zijn niet zo bekend gewoon met een nummer als... Uh, als, uh, als uh, ja. Ik begrijp niet dat mama fan is van die Jets. Ik begrijp... Ja, nou ja, ze heeft altijd wel belangstelling gehad voor de Jets. Dus ja, nou ja, dat zal het wel zijn dan, hè, Wim. Ja, vaak. Hello, wel. Luister ja. je wel naar me? Ik luister absoluut Ik Een beetje ik luister. geïnteresseerd dat... doen hoor. Ik luister altijd naar jou. Hij kijkt gewoon naar de andere kant op. De ik zie dat ik dat. Nee, maar dat komt omdat ik, uh, ik heb één oogje een beetje scheef staan. en die houd je voor de gek. Je moet altijd naar het andere oogje kijken. en die houd je niet voor de gek, denk ik. Nou. Ik, ja. uh, ik volg het allemaal niet meer hoor. Ik ben nee. helemaal in de war eigenlijk. Ja, dat geef Vrij, wel. maak je in de war hè? Heb, heb jij nog, nog wat voor pluspunten hier of heb je helemaal Nee, dit nee, voor... nee dat is een beetje wat ik, uh, wat is, ik had, zeg maar, nou, uh, nou, maar. Maar man, ik heb aan. misschien nog wel iets. Uh, oh. Maar dat heeft oh. meer oh. te maken met. Uh, wat had je nou wat? Oh. Nee, nee, nee, dat oh. was het. Sorry. Oh. Ja. Over de volle uitzending van, ja. ja. van de Boys en zo. Oh ja, tot op! Ik dacht het even! Ik heb het gehoord. Ik kreeg een mailberichtje. Ik kreeg een mailberichtje. Mama, wees nog eens rustig, Willem is wil wat uitleggen. Willem wil wat uitleggen, rustig nou, mama. Dat betreft de volgende uitzending van de Boys... die is niet vanuit de studio, maar vanaf het circuit. En daar kan Charles alles over vertellen. Ja, het circuit, dat ligt hier in Zandvoort. Heel goed, ja. ja. ja. Het heeft een Tarzanbocht. Wat heeft die? Een Tarzanbocht, een tarzanbocht. Ja. ja. Nee, maar het wordt een hele leuke, spannende uitzending, Wim. Heel gezellig. Het is in het kader van 75 jaar circuit, hè? Ja. En in die, die drie zo. dagen is er ook de historische races worden op het circuit gehouden. Ja. Ja. Ik heb een heel bijzondere dagen. herinnering, een jeugdherinnering aan het circuit. Want vroeger uh, ging ik vaak met vriendjes en vriendinnetjes de, de duilen mm -hmm. in. Serieus onderwerpen. Ja, ja. Ja, ja. Gingen we een rovertje spelen. En had je hier op het circuit had je allemaal van die houten keten staan. Die werden gebruikt als koffie, koffiekraampjes tijdens races en zo. Ja. Maar die keten stonden natuurlijk het grootste gedeelte van het jaar stonden ze leeg. Oh. En die, die gebruikten wij dan als fort. Oké. Okay. Oh, leuk. <laughs> en, ja, nou, ja. Heb, heb, heb ik eens een serieus verhaal? Dan zit die, staat hij maar aan te kijken. Ja, maar ik weet maar ik nooit of jij... Of niet, jij ja, dat of weet, niet, weet ik eigenlijk ja, niet. niet. jij ja, verwacht niet. Maar ja. over wat, wat voor jaar praat jij dan? Uh, toen, 75 jaar nou, geleden bijna. Toen zat ik nog op de lagere school. dus de, de, de, 60 het was, het was tien, geneden. Dus het eind jaren 50. Ja. Zo. Ja, ja. Maar goed, oké. Okay. Nou, wij zitten dus op het circuit het met een radioprogramma. Maar, maar er, is nog, er is nog een bekomstigheid daar. Dat is dat wij, uh, wij draaien op het circuit. Maar er is in dat weekend, zaterdag, is er ook een radio-item over Bloemendaal 100 jaar. Bloemendaal AC 100 jaar. Dat is verderop. Ja. Yeah. En daar staan dus ook van ZFM Zandvoort. Yeah. Ik geloof in de naam van het, uh, Rob Harms. Ja. Yeah. En, en met nog een paar mensen, geloof ik. Mm -hmm. Het wordt in ieder geval een, een heel erg druk weekend. Een leuk weekend. Een vrijdag, maar zaterdag, het, Hebben zondag. ze dan twee, twee, twee uh, locatiezenders dan? Ja, ja, volgens mij wel. Ja, ze hebben twee locatiezenders. Twee locatiezenders, ja. ja. ja. Oh? Er is er één okay. op het circuit die rondloopt, hè, mm -hmm. zeg maar. Ja. Nee, daar, daar werken we mee, hè, dan op het circuit. Ja, er zijn, we, de, dat zijn de, de... En er is er eentje die dus in Bloemendaal dan staat. Ja, ja maar vliegende de reporters, zeg maar. Ik heb het ja. meer over de apparatuur die je dan nodig hebt als, uh, als radiostation. dat je... De nou ja, ik weet dat ze inderdaad wat Gerry zegt. Het zijn twee, uh, ja. uh, uh, twee locatiezenders. Ja. En die andere jongens, de verslaggevers, lopen daar gewoon. Die lopen rond. Met een headset, ja. met een telefoon, die in verbinding staat. Dan kun je inbrengen. Ah, ja. kijk. Kan werken. kijk. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, Duidelijk, duidelijk. Ja. Dus hey, uh, maar dat wordt ja. heel spannend. En, en, en, en uh, dat gaat gewoon ook weer twee uur duren? Of, of, ja, de, onze uitzending bedoel mm -hmm. je? Ja. ja, twee uur met uh, gasten erbij. En, okay. uh, ja. Ja, we hadden uh, eigenlijk ook een, uh, een rijstafel besteld. Maar er is een beetje een conflict geweest. Was het nou een eiken of een grenen rijstafel? Dus we zien er vanavond gewoon een lopend buffet met ja. drie gangen. Hey, Gerrie, nou, je, gezellig. Je, ja. Ja, je, ja. Toen, toen ik hier net binnenwandelde vanmorgen... Ja. vertelde jij dat we krijgen een gast die enorm veel van het circuit afweekt. Ja, ja, Rob Petersen. Rob Petersen was vroeger uh, was hij de, de, de, de, de speaker van alle races op het uh, circuit. Als er races zijn, gewoon normaal. Ja, ja, ja. Dan, dan een soort Philip wel... Bloemen dan ja, dan Maar dan, ja, heel bekend. Hij heeft een hele, ook een hele warme stem ook en zo. Ja. Maar hij weet heel veel van het circuit. Hij weet ja, dat van dat alles, iedereen wel en nog. Want hij wordt ook altijd gevraagd voor wat dan ook. Ja, ja. Dus als hij, uh, maar hij is heeft een soort gids ook daar ja. Ja, ja. ja. Maar, maar, maar wij komt... hebben de beste interviewer, hè? Die hebben wij dan. Ja, die. Dat uh, is Charles. Uh, dat is Charles, die zit is daar. Nou, nou, nou. En hij is, ook zo, hij is ook zo bescheiden. Ik zie nu twee handjes omhoog gaan. Ja, meer, <laughs> meer, meer. Nee, nee, nee. nee. Dat is ja, allemaal in die... hele goede handen. Maar dat gebeurt dus over, de, over twee weken dan. Ja. De ja. uitzending. En, er, hey, en wie is die ja. andere persoon? En de andere is, uh, uh, hoe heet het, uh, Erik Weijers. Erik Weijers. Erik Weijers is de CEO van het circuit. Die weet ook alles van het circuit. Die zit dus in het bestuur ook. Hè? Net met Rob Hoogendijk en al die andere Ja, langers ja. Die zou, alles. O, zou ja. de koninklijke hoogheid er ook nog zijn? CEO. CEO. Ja. Maar heeft Harry Bellafonte daar geen liedje over dan? Nee, nee, hè? Nee. nee, maar het wordt, het wordt een, een... Ja, een, het wordt gewoon een, een leuk ja, maar zal de, zal de, leuke uitzending. Zou de, de, ja. de, de, de, de uh, uh, Koninklijke hoogheid er ook nog zijn? Uh, Bernard, Bernard, Bernard, die Bernard, van Bernard van loopt ook rond. Ja, die loopt ook wel ja? rond. Ja, denk het wel. Ja. Maar loopt die u? krijg je niet voor de microfoon, hoor. Nou, ik wel, hoor. Ja? Ja. Maar dan moet je... Er uh, loopt iemand rond... Uh, ook met de microfoon, hè? Mm -hmm. ook voor alle programma's die door dit weekend worden geraakt. Dus die kan, als ja. die gespot worden, die kan dan op dat moment. Maar we noemen geen namen, want dat is Hans. Dat hè? is Hans, Hans Botman. Hans B. Dan kan die dus inge. Dan kan je hem zo in. Dan kan je hem, ja, ja, ja, kan ja. hem pakken, zeg ja, maar. Ja. Ja. Kan, je pakken. Ja. kan je hem pakken. Kan je hem pakken. Is er ook. Uh, Hij ernstig ziek, toch? Die. Uh, Bernard van Oranje, die had ook een leuke antwoord. Lymphkanker heeft hij. Lymphkleurkanker. Oh, ja, maar daar is hij van genezen. Oh, hij is nog genezen. Ja. Oh, okay. Al lang, van het ene uiterste naar het andere, jongens. Hè? Ja? Ik heb hem een keer geïnterviewd. Ge ja. ja. Dat dus was tijdens de scoopmobile races op het screen. Oh ja, die oh, met de, de slechte woorden met de slechte weer toen? Nee, ik heb de eerste versie daarmee gemaakt. Het was ook ja. uh, Hugo de Jonge, die kwam er nog langs. Ja. Onze minister van uh, woningbouw nu. Uh, met die, met die vol volkshuisvesting is hier. Ja. Volkshuisvesting. Ja. maar iedereen loopt daar oh. rond, hè, zoals Jan Lambers en, en noem ja. ze allemaal maar op. Dus, uh, die, uh, en toen zei ik, hoe moet ik u, hoe moet, uh, serieus, ja. hoor? Zeggen, hoe moet ik u aanspreken? Ja. En wat was dat? Gewoon, gewoon uh, uh, Hoogheid. Nee, nee, nee, nee. Uh, uh, Bernard van Oranje. Bernhard van Oranje. Want hij is, ja. toch, is hij prins ook, officieel? Nou, hij is natuurlijk zo van, uh, van Pieter van Volger. Maar, maar dat, dat zijn prinsen maar dat is weer afgekeerd, hè, Charles? Dat is weer afgekeerd, Dat Bernhard van Oranje is, dat is veranderd, hè? Dat mag dus niet meer. Waarom? Nee? Omdat in de volksmond werd Bernhard van Oranje ook genoemd BVO. En BVO is ook biertje voor onderweg van Andreas. <lacht> dus. Goed, stukje muziek nog even, jongens. Ja, gezellig, Sitting on a highway in a broken van.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 Making me feel I could survive And so glad to be alive Nowhere to run, another guitar to play Mixed up inside and it's been raining all day Since you went away Manhattan Island serenade Nooit meer van je los Ik zie de kaltex in de nevel Olievlekken op de Maas Ik loop wel door maar ik kan nergens heen Het regent nog steeds en ik voel me zo alleen Nu je you nooit know. Weg, kwart voor drie. Muk je nooit meer zien. Oudermaals, weg, kwart voor drie. Ja, en met jonge, de, jonge, de Amazing we zijn we bijna aan het einde van het programma, jongens. Dat gaan we toch doen? gaat het he, allemaal he? toch weer snel. Ja. Oh, het is het snel gegaan. We gaan, we gaan, mama, we gaan weg. Willem, dankjewel weer voor de gastvrijheid. Gerry, ook al bedankt. Ja, ja ik ga even, we gaan even naar pluspunt. We gaan even kijken. Ja, ja, oh, dat is leuk. Ja, dat, ja, dat is gezellig. Is gezellig. Ja, ja, en dank voor alle informatie. Ja, pluspunt. natuurlijk. Ja. Ja. Graag gedaan. Dag Wim, tot ziens. Nou ja, Jullie weer hartstikke bedankt voor, uh, voor het aanwezig zijn en zo. Ja, en, uh, nou, ik vind dat wel heel gezellig om hier even binnen te vallen. Dankjewel Wim. Ja, graag. Goed gedaan. weekend en, uh, allemaal. luisteraars. Fijn weekend. Nou, kijk eens dan. Hartstikke... Ik heb zo, sowieso. Uh... Kijk uit, kijk uit. Oh, die Harm op de trap. Ellendig, jongen. jongens. Ellendig, dat, jongens. Dat, dat, dat, dat, dat wordt helemaal. Hij knikkerde ze wat naar beneden hoor. Zijn moeder gaat naar het liftje. Ja, die is fit, hè? Die is fit. Ja. Nou, in ieder geval, over 14 dagen zijn we er weer dan vanaf het circuit in Zandvoort. Hé hey Wim. Ja. Wat heb je, had je weer een mooie muziek vandaag? Dat vind je ja, ook mooi. Ja, ja, ja, ja. origineel ook muziek. Ja. Het is origineel, het is niet van die soms heel passend precies bij de onderwerpen die we bespraken. Ja. ja, dat is, ik vind ik veel briljant. Dan dat hebben we het over een onderwerp, bijvoorbeeld over de beurs. Ja. En dan draai je ineens een nummer van de beurs. Ja, je snapt er helemaal niks van. Ik snap het niet. Ik heb deze doe je? Nummer, een nummer klaarstaan van Alfred Hitchcock, maar die man die schijnt helemaal geen nummers gemaakt te hebben. Hé <laughs> hey, jongens, er over dat twee, twee weken. Ja, hoor. <laughs> On the back door, climbing through the window. Hubby's gone away, and while the cats away, the mice are gonna play. Oh, you low down, Dandy, Dandy, Dandy, Dandy. You know you're moving much too fast, and Dandy. No, you can't escape the past Look round in And see the people settle down And when you're old and grey You will remember what they said The two girls are too many Three's a crowd and for you're dead Oh, dandy, dandy When you're gonna give up Are you feeling old now? You always will be free